Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het zo doorgaat, kunnen we volgende week verder versoepelen. Het demissionair kabinet wil sportscholen, dierentuinen en pretparken weer open laten gaan. Maar dan moet het wel rustiger worden in de ziekenhuizen. En daar gaat het nu eindelijk de goede kant op, zegt Ernst Kuipers. Dat we duidelijk de bocht hebben gemaakt. Er zit echt een afbuiging van de curve. Het hoogste punt in deze golfstad op 22 april. En daarna is er een daling. Vorige week was dat heel voorzichtig, maar ondertussen zet dat verder door. En als dat zo blijft, wil het demissionair kabinet vanaf volgende week woensdag gaan versoepelen. Volgens Haagse bronnen wordt de knoop twee dagen eerder, op maandag dus, doorgehakt. Bij een protestactie van klimaatgroep Extinction Rebellion in Den Haag zijn tientallen mensen opgepakt. Op verschillende plekken in de stad gingen actievoerders op de grond zitten en blokkeerden zo het verkeer. Omdat de actie niet was aangekondigd, greep de politie in. Een man van 27 uit Doesburg, die gisteravond in Arnhem ernstig gewond raakte bij een steekpartij, is overleden. Waarom de man werd neergestoken is niet duidelijk. De dader, een man van 24, meldde zich gisteravond zelf bij de politie bondscoach Frank de Boer ziet het voorlopig niet zitten om Arjen Robben mee te nemen naar het EK. De speler krijgt veel lof na zijn wedstrijd gisteren. Hij speelde voor het eerst in lange tijd weer 80 minuten mee voor Groningen en maakte tegen FCM meteen twee assists. En na afloop zat Robben vol enthousiasme. Ja, Ik ben eigenlijk heel, helemaal gelukkig en dit was voor mij uh, tot nu toe de ultieme beloning. Voor het harde werken en het terug willen komen, de club willen helpen, alles bij elkaar, was dit wel een hele mooie middag. Hij zei zelfs dat hij nog wel open staat voor een plek in Oranje, maar de bondscoach vindt dat te vroeg. Hij zegt dat het te lang geleden is dat Robben een hele wedstrijd heeft gespeeld. Het weer. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien. De wind neemt wat af en de zon komt er soms bij. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Een paar korte files in de regio op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, 5 kilometer bij Hoofddorp Zuid met uh, kleine 10-minuten vertraging. En die vertraging heb je ook op de A5 als je vanuit Amsterdam naar Hoofddorp rijdt. Daar staat de file voor de uh, aansluiting met de A4 richting Den Haag. Dat is bij knooppunt De Hoek. Tot zover de verkeersinformatie.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 een hele populaire band uh, in de jaren tachtig. Ze noemde zichzelf 5 star en inderdaad uh, vijf man. En vooral sterk was uh, de band. Joris met uh, All dan volgens mij hun uh, grootste hit uh, die ze gehad hebben. Even na drie uur welkom terug. Zandvoort op zaterdag, een regenachtige zaterdagmiddag. En ze hadden ons uh, mooi weer voorspeld. De korte broek die ik uh, besteld heb, die kan uh, voorlopig nog even in de kast blijven. <laughs> En uh, ja, voordat jij me te zien krijgt, uh, Albert-Jan. <lacht> <lacht> nee, die, die benen die worden daarvoor uh, wel even verzorgd. Ja, dus, okay, uh, nee, <lacht> uh, <Nee, lacht> ik al zelde, zo, hè, ik, natuurlijk. Heb zelde, ik heb hetzelfde probleem. Ja, heel goed. Nou ja, het, uh, tweede uur, goed op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, uiteraard uh, de gemeente is uh, druk bezig met uh, de voorbereidingen... voor het, uh, ja, de herinrichting van het Badhuisplein. En de laatste uh, pand of panden aan het Badhuisplein zijn inmiddels ook aangekocht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 and you say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 Things I've got to remember these giant En deze single van uh, Aha gaat werkelijk nooit vervelen, joh. De take on me. Op ZFM wordt iedere houwe ouwe platina. En hier is uh, Van Morrison...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 You have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome thinking 'bout making love in the green grass behind the stadium I'm with you. just to sing la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 Er zijn uiteraard nog wel restricties, maar een stuk minder dan dan hier in Nederland. Dus langzaam maar zeker, ja. En nou ja, vijf volgende week hopelijk ook dat de musea weer open mogen. En je dat verhaal gehoord trouwens over die zonnebanken? Ja, die moesten in één keer weer dicht. Ja. Een mij die sprak die zonnebank eigenaar is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 As you want parties So can we make this place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 I go, I go on it oh. Chuck more feet on, I'm on it Chucky it yes. One it it low now Take it to the max now Jump in the small jump way Wind it! Wind up, go down, wind up, go down Twist your body back, -wise. We go, we, we go, go. left, left, we go right, right Turn it around and forward Wind and go down again Wind up, go down, wind up, go down Twist your body back, -wise. Twist it, back. We go left, left, we go right, right Turn it around and forward ik nee, als je meekijkt op de webcam van uh, CFM, had je Albert Jan even in actie uh, kunnen zien. Uh... Bij deze plaat, Ico uh, Ico, nou, dat ging je goed af, uh, Albert Tom. Ja, gauw hou, Ja, zeker. De nee, hele gaat helemaal goed. Zodat ik uiteraard weer meer nieuws, maar eerst Grease. Hier is uh, Frankie Velly.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 Heeft samen met de wethouder van cultuur Gert-Jan Bluis afgelopen 7 mei om 4 uur een korte toespraak gehouden... waar een aantal mensen van het bestuur van de Stichting Zandvoorts Museum en de lokale pers aanwezig euh, zijn, waren. En daarvan werd een film gemaakt die later euh, uiteraard terug te zien is op de diverse andere mediakanalen in Zandvoort.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 Via de ZFM-app. Op ZFM wordt iedere houwouwer platinaam. Platina. like the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire.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 Hou daarvoor kanaal 40 digitaal in de gaten. Yeah.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 Dus dat betekent uh, 60% minder dan uh, gebruikelijk. En dat ook meteen op de, de eerste week. Hè? De week uh, waarin uh, eigenlijk iedereen besluit toch maar even een kijkje te gaan nemen. Ondanks het slechte weer. Hè? De nieuwigheid is er nu inmiddels alweer uh, een beetje vanaf. Dus uh, ja, de horeca heeft echt uh, meer verruiming nodig. Uh, wil het uh, nog uh, enigszins uh, zoden aan de dijk hebben? Waren we maar allemaal Belgen.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 bij CFM terug naar de jaren 70 met Patrick Hernandez en Born to be a Q2 is bijna ten einde, Max Stappen hele mooie tijd, 1 16 9, 2, 2. daar staat hij mee op P nummer 1 tweede plek Bottas en derde Hamilton Kom dan hier, kom dan heer de mij want ik zal er voor jou zijn het is al even geleden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 Je mij niet kwijt Hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht Maar je begrijpt het pas beter Als je kunt kijken met je hart En weet dat ik met je meekijk elke dag Want ik, ik ben het licht in het donker Ik ben de stilte die je hoort Als het Amsterdam vanzelf komt Oh ik, ik ben het oog van je zekerheid Als de storm dreigt, jij het overstaan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 zelf op dit moment jij bent zo versterken dan je net.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 En uh, gaan we jou ook nog even wijzen op uh, de beste zangers... die uh, dat nieuwe seizoen begint vanavond weer op NPO1. Uh, en ze beginnen met een uh, Songfestival-special. Uh, en dan moet je vooral op uh, Ricky Monteiro uh, moet je, moet je opletten... want zij doet een, uh, een nummer van uh, Johnny Logan in een hele speciale versie. En dat schijnt nogal helemaal geweldig te zijn. Nou, wij gaan eruit spoor vieren met deze Dong de Nederlandse versie.